12 uur. Remon studiefinanciering en het MBO zal zich niet alleen tot Rotterdam beperken, maar zal landelijk worden uitgevoerd. Dat maakte wethouder De Jonge bekend tijdens de raadsvergadering in Rotterdam.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 waarop het OM omgaat met het gooien van een brandbom naar een moskee in Enschede. Het OM noemde het gooien van de brandbom een terreurdaad. Dat is een goede zaak, vindt het CMO, omdat er daardoor hogere straffen kunnen worden geëist. Terroristen moeten krachtig bestreden worden, vindt de moskeekoepel, ongeacht waar ze vandaan komen. Het CMO hoopt dat de uitspraak ook zal leiden tot een beter zichtbare beveiliging van moskeeën in Nederland. En dan het weer, vanuit het noordwesten geleidelijk droog, met hier en daar wat zon. Maar in het oosten blijft het bewolkt. Het wordt 5 tot 7 graden. Morgen is het eerst regen, soms ook wat natte sneeuw. Het wordt maximaal 4 graden. Morgenmiddag wordt het dan weer droger. Dit was het NGFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Sahoka van de ANWB. Bij Rotterdam staan de file op de A20 in de richting Hoek van Holland. Daar staat tussen Knoop het Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer. Dan komt er een gestrande vrachtwagen. Daardoor is bij Nieuwekerk aan de IJssel de rechterreis ook dicht. In Utrecht zoekt de A27 richting Almere dicht bij de afwit Almere Haven. Dat heeft te maken met de spoedreparatie en het asfalt. Dat duurt waarschijnlijk tot de uurtje op drie vanmiddag. Het verkeer wordt bij Knoop het Eemnes geadviseerd om te rijden via Muidenberg over de A1 en de A6.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 Ja, hoor ik dat. Oh. ja, lieve luisteraars. U merkt dat er gaat iets mis met de techniek. We waren heel leuk de begin -tune aan het spelen. Maar die kwam, kwam niet door, hè? Hoor je mij? Ja, nu hoor ik je wel, ja. ik hoor dan helemaal dat dat met ogen niet... open mond naar me te kijken. Nee, maar dat hele muziekje horen we volgens mij niet. Toch? Ik denk dat je nog ergens iets moet indrukken. Of, uh... Oh, het koor hoort helemaal niks. Nou, in ieder geval welkom bij Zandvoort uh, Luncht. Het wordt weer zo'n dag, heb ik in de gaten. Het wordt weer zo'n dag. Er gaat weer van alles mis. Maar ja, dat kan natuurlijk gebeuren hè, met live radio. Ik hoop in ieder geval dat het bij u thuis en uh, mocht u op een terrasje zitten... dat het niet misgaat. En dat u lekker gaat genieten van een overheerlijke lunch. En wij gaan ons uiterste best doen... Om, nu schakelt hij me steeds weg, wat is dat toch? En nu, we gaan ons uiterste best doen om, om die lunch maaltijd te laten vergezellen... met gezellige klanken vanuit uw radio. Maar ja, we zitten eventjes vast. Dus ik ga even kijken in de keuken of ik wat hoor en dan kom ik zo bij u terug. Daar ja, zijn we in beeld? Ja, wat ben ik hier! Ja. Kijk, wat één knopje belangrijker is zijn in je leven, hè? En ja, met zo'n ja, uitzending. Ja, maar het lampje dat, heen, dat deed het allemaal nee. niet. Steek het lampje niet? Nee, ik heb het een beetje opgetikt, Heb wel. Je moet de muziek even ietsje zachter zetten, anders moeten we zo schreeuwen. Ja, dat is ja. beter. Wat ging er nou fout, Cor? Ik heb geen idee. Je had het knopje niet ingedrukt. Ik ben vorige week niet geweest, dat is het. Oh kijk, dan is hij er weer helemaal uit. Ja, ja. je bent helemaal uit je ritme, man. <laughs> nou, gelukkig. We zijn er weer. Het heeft even een paar minuutjes geduurd. Maar uh, uiteindelijk is het probleempje weer opgelost. Het was uh, volgens mij geen technisch foutje, maar even een uh, missertje, hè? Ja, oké, okay, ja, wel ja, ja kan ja. gebeuren. Geef maar weer dus waar <laughs> Nou ja, je had het knopje moeten drukken. Ja. Ja, ja. Ja, maakt niet uit, ja. maakt niet uit. We zijn er nu en dat is belangrijk. En uh, we hopen dat iedereen een hele gezellige lunch uh, gaat beleven met, uh, met onze achtergrond. Hey, met ons op de achtergrond, toch? Ja, dat is wel de bedoeling. Je hebt allemaal leuke muziek meegenomen. Ik heb al een paar dingetjes zo gehoord terwijl ik met, uh, met het nieuws voorbereiden bezig ja, was. ik wilde je verrassen, maar dat gaat natuurlijk niet door. <laughs> Hoezo? Nou, ik dacht, ja, dan laat ik het stiekem horen op het moment dat ik hem uh, inspeel. Ja. Maar... Ik heb het ja. ook al gehoord. Dus ik zat hier met mijn koptelefoon op. En de, oh, in de box aan. Ja, maar dat wil niks zeggen. Hè. Ik ben een, een moeder van drie kinderen. En oma van drie kleinkinderen. En die hebben nog wel eens de gewoonte om zich uh, af te sluiten. Ja. Zo, hè, voor het geluid wat binnenkomt. Dus dan ben je er niet echt zo mee bezig. Dus misschien heb ik het ook niet helemaal uh, bewust meegekregen. Dat kan zo, maar je weet maar nooit. Je weet het nooit. Ja, als het, wel, dan, als het geen verrassing is. Dan zeg ik, ja, wist ik toch joh. Wat gaan we vandaag allemaal? We Wat gaan we doen vandaag? Ja, dat is ook iets leuks. Even denken. Om half één. en half twee hebben we uiteraard het regionale nieuws met daarna het weerbericht voor vandaag en morgen. En uh, daarna uh, iedere keer het liedje van de Sidekick. En ik. Uh, ja, ik wil toch wel vast vertellen dat alle twee die liedjes uh, dat ik die opdraag vandaag aan mijn oudste zoon Robert. En, uh, want ja, dat uh, ja, is weer heel wat gebeurd in zijn leven. Heel belangrijke gebeurtenis. Hij is namelijk getrouwd. Dus nou, ja, dat is toch in het leven van een moeder. Nou, nou, nou. Dat is toch wel heel belangrijk. En uh, dus daar wilde ik graag wat aandacht aan besteden. En dan hebben we om kwart over één uh, natuurlijk... Uh, de vrijwilligersvacature. Die komt deze week van uh, Sportservice Heemstede Zandvoort. Dus uh, voor de sportieve mensen onder ons... of de mensen die sportief willen worden... Hele leuke vacature. Die ga ik samen met Stefan doornemen. Nou, ik ben benieuwd. Ja, en dan na ons programma. Het is natuurlijk weer die daverende donderdag. Na ons programma komt collega um, Bart van der Meer. En die komt met het programma Matchbox. Ook zoiets leuks. Allemaal nostalgische muziek. Uh, top 40 van een hele tijd geleden gaat hij helemaal doornemen. Ontzettend gezellig. En na hem komt Hans Wassenaar en die gaat dan uh, de muziekboulevard doen. Met ook allemaal wetenswaardigheden uit Zandvoort. En uh, dan krijgen we van 6 tot 8 Jong Zandvoort met Thomas de Jong. Ook hartstikke leuk. Zo leuk met Thomas de Jong. Jong Zandvoort. jong Zandvoort. Ja, ik ja. vind hem geniaal gevonden. Echt uh, hartstikke leuk. Wat, wat handig dan dat je zo heet: hè? Ja, dat je de het, jong uh, van je achternaam heet. Het, het, het jong uit Zandvoort. Ja, precies. Het Zandvoortse jong. <laughs> ja, dat is ook een leuke inslag. En dan natuurlijk van 8 tot 10 uh, alternatief. Zandvoort, met, ik denk hoogstwaarschijnlijk wel weer uh, live muziek. Want dat hebben ze eigenlijk bijna elke week. Het is zelden dat er geen live muziek is. Ja. Met uh, mooie nieuwe artiesten die uh, voorgesteld worden. En, uh, nou, Marcus en Jaap hebben daar echt een, een neusje voor. En kijk op, want uh, vaak hebben zij mensen in hun uitzending... die later uh, echt wel aan de top uh, komen. Ja, want ik, en... uh, ik, ik sprak ze nog even via de WhatsApp. Ja? En ik zei tegen Marcus... Marcus, weet je dat er vanavond... Ja. een extra raadsvergadering is. Oh, ja. Nee, ja. dat weet ik niet. Er zat een ment gepland. <laughs> ja, dan baalt hij hoor, als dat uitgezonden moet worden. Want wordt dat uitgezonden, denk nee, je, live? Ja, live via internet, via de gemeente zelf. Maar niet via CFM. Nee, niet via CFM. Nee, oké. Okay. Dus uh, onze programma's gaan gewoon door. Geen raadsvergadering via onze zender. Dat blijft dan wel gewoon op de dinsdagavond natuurlijk. Maar uh, vanavond dus even niet. Nou... Cor, wat, wat, wat vind jij ervan? Wat zullen we doen? Zullen we gaan starten? We zullen gaan starten, ja. ja? Van een uh, leuk nummertje draaien. Van uh, Rick James, dacht ik zo. Oké, okay, nou is vakken woord. Kennen we die? Ongetwijfeld. Hey.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 Tegen klonken weer. van Pallias over Jeruzalem.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 Op elke stijger klonk een licht. Van Palliazov, Jeruzalem. Hilvers en drie bestond nog niet, Maar ieder al zijn eigen stem. Op elke stijger klonk een licht. Van Palliazov, Jeruzalem.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 Doggy. Better get this rubbish shot now. I you better cut so to something to depressing hard like hard the news. With <laughs> the in the pipe, I'm shooting the Brenner with my 30 ton. We gaan er meteen even in. Hij doet het weer. Zie je wel? Dat knopje gaat weer uit. Dus ja, dan gaan we maar gewoon even wat, uh, wat anders doen. Hè? Want ja, ik had zoiets van uh, Henk Weijngaard met de vlammende pijp. Nou ja, dat is leuk. Ja, maar hij wil niet meer. Nee, maar je hij het... heeft geen zin vandaag om met dat het, met het grote bakbeest de weg op te gaan. Het is veel te mooi weer. Ja. Dus hij stopt er gewoon mee. Ja, maar ik raak het paneel aan. Ja, en hij doet het weer. En het gaat even uit. Uh, misschien zit er een draadje los. Ja. Zullen we dat eens doorgeven aan de technische ondersteuners? We gaan het doorgeven. We gaan het doorgeven. Ik ga straks een mailtje sturen. <laughs> Dingen doen! Ik ga stinken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 Vier, vier, vieni via con me Entra in questo amore buio Non perderti per niente al mondo Via, vier, non perderti per niente al mondo Lo spettacolo d'arte varie Io non innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby. That's wonderful, that's wonderful, it's so wonderful, I dream of you. Chips, chips. Do do do do do, chips, chips. Do do do do do chips, chips. Do do do-do-do.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 Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik en dat ben ik. Nou, wat toevallig, hè? Je rijdt het niet. Jo. Ja. Nou, kijk jij daar ook niet zo van? Hoe weet je, die man dat nou, hè? Ik dacht dat je achtens was. <laughs> ah, vind ik ook goed, hoor. <laughs> goed, inderdaad. Het regionale nieuws van 3 maart 2016. Mag je ietsje zachter? Ja, dank je. Ik knalt in ik... mijn koptelefoon. Niet normaal, maar... Ja, is dat zo? Ja. Oh, ja, ja. <laughs> Vuurwerk alvast. Goed, uh, het nieuws. De gemeente Zandvoort is lid geworden van Coöperatie Parkeerservice. Dat is een coöperatie die gespecialiseerd is in alle aspecten van parkeren. Verantwoordelijk wethouder Lisbeth Gallik ondertekende afgelopen woensdag 2 maart... namens de gemeente het lidmaatschap van de coöperatie met bijbehorende uitvoeringsopdracht 2016...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 Ja. Ja. De coöperatie biedt een compleet aanbod aan parkeerdiensten en parkeerproducten... en heeft geen winstoogmerk. De gemeente behoudt de regiefunctie en heeft invloed op het beleid. De, de coöperatie Parkeerservice is een bedrijf dat uh, voert sinds 2001... allerlei parkeertaken uit en uh, voor nu al 15 gemeenten. En het heeft de ambitie om parkeertaken uit te voeren voor steeds meer gemeenten... En op deze wijze ontstaan er schaalvoordelen waarvan uiteindelijk alle gemeentelijke leden profiteren. Zo, nou mag jij, hoor? Nou, ik ja. denk dat dat uh, het volgende gaat gebeuren. Ja. Er komt dan eindelijk reclame achter op die parkeerkaartjes uit het LDC. Oké, okay. ja dat is nog niet hè? Dat is niet zo. Nee, zonde hè? Ja, nee. dat is toch weer een kans die ze. Die, uh, die en mij wat laat natuurlijk liggen. ook een heel leuk idee is, dat heb ja. ik al een paar keer uh, gezegd, ja, ja. toen uh, nog een andere wethouder er was. Ja. Het is natuurlijk heel leuk als je dan zo'n parkeerbonnetje kan laten zien. Ja. En dan een uitrijkaart krijgt voor het LDC. Als je ergens gaat eten. Oh, zo. Zo dus oh, ja. erg. Maar uh, moet je dat dan niet met, uh, met iemand van de ondernemersvereniging bespreken dat die dat gaan uh, aanswengelen? Ja, maar als de gemeente het niet wil, dan gaat er natuurlijk niks gebeuren. Ja, maar misschien willen de ondernemers het wel... Want dat zou natuurlijk wel mooi zijn. In de zomer is het natuurlijk duurder om te parkeren. Ja, precies. Dus nou. misschien met de ondernemersvereniging moet je contact zoeken. Die willen daar denk ik wel voor knokken. Maar hebben ze dat zelf nog niet bedacht eigenlijk? Dan? Nee, nee, blijkbaar oh. niet. Want kijk, je kunt natuurlijk heel goedkoop op het strand staan. Of tenminste op de boulevard staan. Ja. Maar in dit centrum zitten natuurlijk ook allemaal uh, leuke restaurantjes. Absoluut. Ja, en waar kunt, mensen gewoon gericht op uh, afkomen. Ja, nou, je kunt dan natuurlijk nergens parkeren. Behalve in het LDC. Ja. Als je dan daar je auto neerzet en je krijgt een ja. kaartje. Nou, ja. dan laat je dat zien met het afrekening. Goed plan uh, ondernemers van Zandvoort, heeft u het gehoord? Ome Koren heeft een hartstikke goed plan bedacht. En uh, misschien moeten jullie daar maar eens mee aan de gang. Toch? Ze kunnen me altijd bellen. Goed zo. Uh, don't call us, we call you. Uh, uh, mag ik verder met het nieuws? Ja? Nou, ja, okay. dat zal je niet meer onderbreken. <laughs> nee, mag hoor, mag. Ik bedoel, uh, het is altijd leuk als er weer een toevoeging komt. Maar goed, um, ik heb iets voor uw agenda. Pak uh, even een uh, bolpennetje erbij of een potloodje. En turf het alvast aan... Want 19 maart is er weer een uitvoering van toneelvereniging De Wurf. Nou, ter de tijd komt er uh, vast en zeker meer informatie over, uh, over deze voorstelling via uw favoriete radiozender. Maar vooralsnog kan ik dit even melden. Dus 19 maart, hè, niet vergeten. Dat is de moeite waard. Dat, ja joh, verschrikkelijk. Ik lig altijd helemaal gevouwen met die, uh, die voorstelling. Zo leuk. En dat oude zandvoort, echt geweldig. Uh, wel, Moet uh, tena ladies ladies meenemen, want je pist in je broek van het lachen. Ja, het is heel ah. erg. Ja, nee, het is echt. Het is heel erg. Ik heb toen ook. Ik kwam met pijn in mijn kaken weer naar buiten. Uh, ik had trouwens niet in mijn broek geplast, hoor. Want oh. uh, dat dat kan ik nog steeds op mijn leeftijd lachen zonder uh, lekken. Nou. <lacht> <lacht> uh, uh, <lacht> Dan iets heel belangrijks, en, en als ik zeg heel belangrijk... dan bedoel ik ook heel belangrijk. Op verzoek van de fracties Sociaal Zandvoort, VVD, GBZ en PVDA... heeft de plaatsvervangend voorzitter van de Raad vanavond... een extra raadsvergadering ingepland om 8 uur... over het onderwerp huisvestingstatushouders. Er zijn door genoemde partijen een aantal, keer vra aantal keren vragen gesteld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 waarschijnlijke samenstelling van de groep de huisveste statushouders... en waarom ervoor gekozen is hierover geen mededeling te doen aan de Raad. Nou, Het is dermate belangrijk dat zelfs burgemeester Meijer... zijn vakantie heeft moeten onderbreken... en onderweg terug is naar Zandvoort om bij deze vergadering aanwezig te zijn. We kunnen hem helaas vanavond nog niet rechtstreeks uitzenden... Maar het wordt wel opgenomen door ons en uh, het wordt waarschijnlijk morgen ergens in de dag uitgezonden. Zodra we dit weten en, en een tijdstip hierover hebben, delen we u dat natuurlijk mee. Goed, een uh, ongeval veroorzaakte gisteren tijdens de spits veel ongemak op de A9 bij Haarlem-Zuid. Er stond vijf kilometer file. Volgens de eerste alarmmeldingen zou het om een kettingbotsing gaan... waar vijf auto's bij betrokken waren en er zou een gewonde zijn. Tussen knooppunt Raasdorp en Haarlem-Zuid was een rijstrook afgesloten... en tegen zes uur was de verstoring opgelost... maar er stond nog wel enkele kilometers filet. De politie heeft woensdag een winkeldief aangehouden in Zandvoort. De man had wat gestolen in de haltestraat. De politie was op zoek naar twee mannen die na de diefstal waren gevlucht richting het station. Eén van de twee mannen kon gepakt worden en een uh, zwarte jas geklede man is voor zover bekend nog niet gepakt. De arrestatie werd gemeld op burgernet.nl.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 Want uiterlijk 9 maart mag je een zienswijze indienen... en op die manier jouw invloed gebruiken... bij het onderzoek naar de milieueffecten van plaatsing van deze windturbines... en het daarvoor benodigde netwerk. Stichting De Vrije Horizon heeft geprobeerd... het wat makkelijker voor een ieder te maken een zienswijze in te dienen. En via de Facebook-site van De Vrije Horizon... kun je een formulier downloaden, dus... Wil je nog inzetten om te proberen te voorkomen... dat de windmolens hier voor de kust komen... en om uh, te melden dat je er bijvoorbeeld achter staat... dat ze wel naar Amuiden ver gaan... wat ook nog steeds een open optie is... ga dan even naar die Facebook-site van De Vrije Horizon... en uh, daar staat, meen ik, het derde of het vierde bericht... dan moet je heel eventjes scrollen... dan uh, kom je dat tegen en dan kun je zo'n formulier downloaden... Nou, tot zover het regionale nieuwscore. Dus als je mij voor zou willen bereiden op het weer. Ja, daar is hij. CFM. Radio vanuit Zandvoort presenteert het weerbericht. Het is een hele nieuwe, hè? Dat is een hele oude, dit. Oh, dat is een hele oude. Het is een hele oude nieuwe nieuwe oude. Hartstikke nou, goed. Jouw nieuw van mijn oud. <laughs> Goed, het weer. Vandaag schijnt geregeld de zon, maar het komt ook tot enkele winterse buien. De wind waait matig tot krachtig uit het noordwesten en de temperatuur gaat stijgen naar waarde rondom de 7 graden. Vanavond en de komende nacht is het over het algemeen droog met aanvankelijk enkele opklaringen. Het koelt af naar waarde omstreeks de 2 graden. Het was koud, hè? Morgen is het bewolkt en valt er geruime tijd regen. Maar er valt ook wat smeltende sneeuw. Zuid tot zuid... Zuidover... Krijgen we nou, hey, ga ik eigen huis en tuin doen in Ene? Het huh? ring is afgelopen. Oh! Dat is, de volgende. <laughs> nou, dat is maar een heel kort, uh, kort dingetje wat je hebt. Ja, vorige keer was je uh. nieuws ook heel kort. nu is Het heel lang. Ja, ja. ja. Je moet ook mijn eigen nieuwsdingetje gebruiken. Ja. Dan heb ik heel veel tijd. Heb je die niet? Het uh, ja, die meer met ook. van de. Oh. We allemaal weer bericht. Weerbericht 1, 2, 3, 4. Oh. God, St. Mickey? het is toch wat. Nou ja, dan maar met. Uh, dat klinkt toch. Ik zie zo die, die, die, die zwinkels zie ik op zijn fietsie voorbij komen. Nee goed, ik, ik weet niet meer waar ik gebleven was ook hoor. Ik ga gewoon weer beginnen met morgen. Dat had ik al gehad. Morgen is het bewolkt en valt er geruime tijd regen. Ik, ik raak helemaal van de leg. van die man, die nou, korsen... Gaan we het nog een keertje doen? Nee, is goed. Maar er valt ook wat smeltende sneeuw. Dus zuid het zuidoosten en later zuidwestenwind waait matig tot krachtig. En de temperatuur wordt niet hoger dan 5 graden. En voor het gevoel zal het een waterkoude dag zijn. Nou, tot zover het weerbericht volgens Nico Schreuder. Nico. Nico en Rob. Nee, Rico. Oh, Rico en Nico. Ja. is geen weer om in de tuin te Wat werken. Wat een duo. Nou. Het liedje van de zand. Was ik maar een Portugees. Ik zong een hartverscheurend lied Van onvoorwaardelijke liefde. En van verschrikkelijk verdriet. Ik zong van spijt en pijn en weemoed. En dat het nooit meer overgaat. Ik zong dat hij zijn hele leven. In mijn ziel geschreven staat, ik zong van mateloos verlaten. De trieste leegte om me heen, de twijfel die een moeder thijste. Ik kom uit de polder, zo zingen wij hier. Hij op de polderbaan en vliegt op zilvergrijze vleugels oneindig ver bij mij vandaan. Het afscheid kan niet langer wachten. Hij moet door de douane heen. Ik kijk hem in zijn blauw. Wij komen uit de polder, ik zeg alleen, dag schat. Ja, het is wat hè? Ja, je zit ja. helemaal uh, weg te dromen naar een uh, ja, moment Ja, nou ik, uh, verleden. Nou, precies ja. ja. Ik, ik, weet nog, ik weet nog zo die dag terug te halen of te keren dat, dat die jongen van mij dan... Uh, Alleen wegging en, en dat dit precies is wat je voelde. Hè? Het liefste schreeuwde je het uit en, en blijf nou hier en ga niet weg. Hè? En, ja. Uh, maar ja, inderdaad, net wat ze zegt, wij komen uit de polder, dus wij blijven nuchter. Dus je zegt, nou, doe je, doe je. Maakt veel het... plezier, hè. En, uh, maar het liefst had je gezegd. Ah! <laughs> ja, <maar> ja, goed. <laughs> nou, ik vind het wel een mooi nummer van Brigitte Kaan, Want normaal, Ja, ze is natuurlijk een beetje uh, comedienne. Uh, ja. Doet het altijd heel grappig en zo, maar dit ja. is een heel serieus nummer. Heel serieus. Maar ja. toch een beetje overtrokken natuurlijk. Het ja. wordt natuurlijk, heeft er wel weer een beetje een komische noot aan gegeven. Hè, door, het, door het dan uh, inderdaad te herleiden naar, de, naar een andere cultuur. Waar, wel, uh, waar de mensen wel heel emotioneel zich kunnen uiten. Wat, wat Nederlanders toch niet helemaal hebben. Ja. Dus, uh, nee. dus vandaar, uh, omdat ik het zelf heb meegemaakt heb ik gekozen voor dit nummer. Nou, we gaan even een leuk nummertje draaien van de Goombay Dance Band. Met Zon of Jamaica. Lekker! Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Mountain, staring my idol mad and rambling, And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up, out of a dream, a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies, and beautiful warm the girls.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 Cheers. Yeah. Je het? Nee, ik, ik weet niet waar je op doelde. Dat. Het is een stukje dat die jongen daar uh, heimwee heeft... die ja? graag wil naar zijn land waar dat hij vandaan die, komt. Dat hij iedere stuiver zal omdraaien. Ja, en dan ja. koopt hij uiteindelijk koopt hij een ticket... en dan gaat hij terug naar het land waar hij vandaan komt. Ja. Ik vind het gewoon... Het is gewoon een heel vrolijk nummer... maar als je dan dat luistert, dat is een heel tragisch oh, nummer. Oh, ja, ja, ja, ja. Ja, hij, ja. hij bezingt natuurlijk dat, dat eiland... wat, wat overig, overigens ook prachtig is. Ik snap ook niet... Dat als je daar geboren bent, dat je naar zo'n grijze massa als bij ons komt. Hè? Maar uh, ja, om te leven. Ik, dat snap ik gewoon niet zo goed. Want je hebt daar alles wat je had je begeert. Het wij is gewoon prachtig. Wij willen daar naartoe op vakantie. We willen daar zijn. Ja. Jamaica. Ja. Kennis ja. Zandvoorten, die heeft daar gewoond. Oh ja. Aan ja, ja. die uh, Biesenbergen. Ja, nou, en onze collega Henny heeft daar in de buurt gewoond. Henny Rukert. Die heeft uh, op. op uh, uh, Even kijken hoor. Hij heeft het me ooit eens verteld. maar dan ben Ik het. Ik geloof Sint Maarten heeft hij gewoond. Oh, dat is wel Ah, Ach, jongen, prachtig. Ja, die, die wordt ook altijd helemaal wee als hij het daarover heeft. Ja. Ja, en ik kan me dat ook best goed voorstellen. Want je leeft daar natuurlijk op een heel andere manier. Je hebt, je hebt rust, ruimte, uh, veel groen, lekker weer. Uh, ja. Altijd lekker dat weer. Natuurlijk, oh. altijd, lekker altijd, altijd lekker weer. Lekker weer. Altijd. Altijd. altijd. Ja, ik moet er niet aan denken. Ik vind het verschrikkelijk. Altijd lekker weer. Maar goed... Ik ben een mens van de seizoenen. Ja. Ja, echt. Vind ik heerlijk. Kan ik van genieten nu ook. Weet je wel? Dat je zo beetje bij beetje. dat je de lente al voelt aankomen. En mensen ja. worden alweer een klein beetje vrolijker. En het gaat alweer een beetje kriebelen. Het borrelt. En, ja, ja. Want daar houdt Nico weer op. <lacht> dat je <lacht> in de tuin kan werken. <lacht> <lacht> <lacht> nou. oh, dus dat zat erachter. Ja. Nou, we hadden het ja. net over parkeren. Ja. ja. Veilovski was ooit een keer in Zandvoort. Oh ja? Ja.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 Zeker een en emballage. ik kan echt niet echt, die komen op de fiets. Zeven keer ben ik nu rondgereden, ik ben inmiddels al een uur te laat. Jerry Goof kwam de slot beneden, maar dat was in een autovrij verleden. Kom op, ik zet hem lekker midden hier op straat, zet hem op straat. De was is nice nou max dat is wat te al schort. Zo stoffig als dit stukje tekst, dat kan eigenlijk niet. Maar de boswachters die doen het toch, want die weten hoe het giet. En dan was zij ja, ik heb geen bananen, ik heb geen bananen.